Dag, ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. Haal de mondkapjes maar uit de kast, want het wordt weer verplicht om die dingen in supermarkten en winkels te dragen, bevestigen bronnen in Den Haag. In de horeca is een mondkapje niet nodig, omdat je daar een corona-toegangsbewijs moet laten zien. Bij het RIVM zijn afgelopen week 54.000 positieve tests gemeld, bijna 40% meer dan een week eerder. Twintigers en dertigers worden het vaakst positief getest. En we blijven bij corona, want mensen boven de 60 en mensen die in zorginstellingen wonen, moeten een extra coronaprik kunnen krijgen. Dat is het advies van de Gezondheidsraad. Het kabinet hakt er binnenkort een knoop over door. Het COA verwacht eind deze maand opnieuw problemen met de opvang van asielzoekers. De afgelopen tijd kwamen er 68.000 plekken bij, maar dat zijn vooral tijdelijke opvanglocaties. 200 mensen in Den Bosch hebben een erehaag gevormd voor Anouk van 20. Zij werd vorige week doodgestoken door haar halfzus. Ze streamde de steekpartij live op Instagram en vervolgens gingen de beelden rond op social media. En bewoners van een wijk in Heerhugelwaard zijn flink geschrokken. Vannacht gingen daar vier auto's in vlammen op... Deze bewoner dacht eerst dat hij vuurwerk hoorde, maar eenmaal buiten zag hij dat het wat anders was. Nou, het was wel echt een vlammenzee. De vlammen die kwamen echt, ja, denk wel 10 meter hoog. Het was echt gewoon overal vuur. Je zag brandstoftanken ontploffen. Dus er lag ook wel benzine wat in de brand stond. Dus ja, het was echt ja, niet fijn om te zien. Waarschijnlijk is de brand aangestoken en het zou niet de eerste keer zijn geweest, zegt deze man. Ja, zeker. Dat uh, zien we wel vaak, ja. Klopt. Dat is belachelijk. Maar ja, als er maar niks uh, met ons gebeurt, dat is belangrijk. Het is toch maar een materiaal die in de brand gaat. Maar het is geen mooi gezicht natuurlijk om te zien. Er wordt een nieuwe auto open, denk ik. Het weer. Er kan een beetje regen vallen. Vanavond en vannacht koelt het flink af. Het kan ook mistig worden. Morgen breekt in de loop van de dag de zon door. In het noorden is kans op een bui en het wordt 8 tot 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is het nog wat rijden op de ring Amsterdam. Tussen Zeeburg en Amsterdam Rivierenbuurt. 3 kilometer met 10 minuten tot een kwartier vertraging. En ook tussen afrit Vonendam en Amsterdam Hemhavens bijna 10 minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 I'm yes. free to no ghost Van Stanford op zondag tijdens Halloween 2021... openen we met deze van Ray Parker Jr., de, de Ghostbusters. Jawel, het is zeven na vier uur. Welkom terug. Het derde uur, daarin uiteraard de vaste onderwerpen zo er zijn. Over het tweetal platen hebben we natuurlijk tijd voor Pit Report. We kijken even terug op de Formule 1 race van vorige week in Amerika. We kijken even naar de tussenstand en we kijken natuurlijk even... waar we met z'n allen volgende week zitten. Dan om half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. En die luistert naar de naam Bassie. We hebben hem vorige week gedaan en ook dit weekend. Want uh, ja, het is wel, ik uh, bedoel, een heleboel dieren zijn inmiddels geres Honden zijn gereserveerd. we hebben een dak boven hun, hun hoofd gekregen. Maar Bassie helaas nog niet. Vandaar de aandacht, extra aandacht voor de hond Bassie. Een kwart voor uh, vijf is het zover het gedicht van de dag. We hebben een leuker leuke gedicht gevonden... Want uh, ja, die, die, die soesa rond die bankjes uh, in Zandvoort... waar ze dan moeten staan tegen de zeereep... niet tegen de zeereep, achter, uh, of omgekeerd naar, naar het dorp toe... Uh, we zijn er niet uit, maar in het gedicht weten, weten wij wel beter. Maar, ja, wie mag nou op die bankjes, wie gaan, mag zitten, gaan, nou op die bankjes gaan zitten, bijvoorbeeld? Ja, dus, dat, daar hebben we het over. De Witte Bankjes, het gedicht van de dag. Kwart voor vijf is het zover. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren en kijken. naar. Oh, we hebben natuurlijk ook nog de, de eindstand van... Uh, de wedstrijd van half NEC tegen FC Groningen. Nog steeds 2-0. We houden de spanning er nog even in. Uh, ik zou zeggen, genoeg reden om ook een derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender. CFM Zandvoort. Dankjewel, Albert Jan. meekijken www.zfm-live.nl Zfm-live.nl Kijk je live mee deze Halloween 21... En uh, ja, we blijven even in de geesten, hè? want uh, we hebben ook nog een uh, leuke gouden oude plaat van uh, de specials voor je gevonden. Hier is de Coast Town. the sea ...maar één keer per jaar Halloween... Hè? ...en dat hoor je ook op de radio... ...de Sanfordse Radio met de Coast Town... ...dat was de singel van de specials... So, dadelijk de Pit Reports... ...maar eerst nog even deze van Curtis Blow... ...en The Breaks... another man that's the race, that's the race. and she runs off to them to japan that's the race, that's the race. and the irs says they want to chat that's the race, that's the race. and you can't explain why you claimed your cat that's the race, that's the race. and my bell sends you a whopping bill that's the race, that's the race. with 18 phone calls to brazil that's the race, that's the race. and you borrowed money from the mob that's the race, that's the race. and yesterday lost your job price, well And if you deserve a break tonight, somebody say, alright! Break it, break it up To the guy in blue, what you gonna do? Break it up, break it up And to the girl in green, don't be so mean Break it up, break it up And the guy in red, say what I said Break it up, break it up, break it up. Break down. Deze Curtis Blow was in de jaren 80 enorm populair en dit was zijn grootste hit wel. Je de The, the Brakes. CFM, Race Radio, pit Report. pit Report. En van de Brakes, ja, die heb je ook nodig natuurlijk als je in de autosport zit. Gaan we over naar de Pit Reports. De Grand Prix van de Verenigde Staten is ook in dat land zelf, zelf in verhouding erg goed bekeken. Gemiddeld keken 1,2 miljoen Amerikanen op televisie... naar de race van afgelopen zondag, uiteraard gewonnen door onze Max. Het is daarmee de op 1 na best scorende Amerikaanse Grand Prix ooit... na de editie van 2007. Dat was de laatste keer dat de Formule 1 actief was... op het legendarische circuit van Indianapolis. Toen schakelden een gemiddelde 1,4 miljoen thuisfans in. Het gaat dan om de hele uitzending. Naar puur de race zelf keken afgelopen zondag... bijvoorbeeld 1,5 miljoen Formule 1 fans. Op het circuit van de Amerikaners waren over de drie dagen liefst 400.000 fans aanwezig. Amerika is erg belangrijk voor de Formule 1, mede vanwege de eigenaren van Liberty Media. Dit jaar ligt het kijkcijfer gemiddeld op bijna 950.000. Een enorme winst ten opzichte van de laatste jaren. Volgend jaar wordt er niet alleen gereced in Austin, maar ook in Miami. Red Bull's topadviseur Helmut Marko kwam in oost in lofuitingen tekort... over het optreden van de winnende Max te omschrijven. De WK-leider hield zijn grote rivaal Lewis Hamilton... ternauwennood achter zich in een zinderende laatste ronde op het circuit. Ik voel me nu relaxed, maar ik denk dat Max de enige was... die bij Red Bull die een paar ronden voor het einde nog ontspannen was. We waren allemaal meer dan nerveus, al dus Marco. Die Verstappen al in 2015 liet debuteren in de Formule 1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 Het ziet er nog steeds rooskleuriger uit voor Max Verstappen op jacht naar de eerste wereldtitel. Zijn voorsprong op Hamilton bedraagt met nog vijf races te gaan nu twaalf punten. We hebben nog zeker één of twee overwinningen nodig, al dus Marco. Hopelijk kunnen we dat bewerkstelligen tijdens de komende races in Mexico en Brazilië. Dan ga ik zeker met een gerust gevoel naar het Midden-Oosten voor de laatste drie wedstrijden. Lewis Hamilton, zoals gezegd, incasseerde een gevoelige tik in de Verenigde Staten... waar hij de winst moest laten aan Max Verstappen, de zevenvoudig wereldkampioen... verwacht dat het de komende weken niet makkelijker gaat worden voor hem en Mercedes. We gaan binnenkort naar Mexico en Brazilië... en zijn, dat zijn circuits waar Red Bull doorgaans heel sterk is. Al dus Hamilton nu, zoals gezegd, 12 punten achter Verstappen in de strijd om de wereldtitel. Ik weet niet wat we hier anders hadden kunnen doen. Het team heeft het geweldig gedaan en ik ben ook blij met mijn eigen optreden. Max kwam uh, extreem vroeg naar binnen voor zijn eerste stop en het was duidelijk dat track position de key was. Hamilton wilde nog niet te veel doen denken nu er nog vijf races op de rol staan. Aan die twaalf punten achterstand denk ik nu nog niet. We waren vandaag helaas niet snel genoeg om de race te winnen, maar we bekijken de, de, de race per race. Maar de komende wedstrijden worden zeker zwaar voor Mercedes, aldus Hamilton. Kijken we zoals gezegd even naar de stand. Max Verstappen, leider in het WK-klassement... met 270, 87,5 punt. Gevolgd door Lewis Hamilton... met 275,5. En uh, kan je nagaan dat die, die half... nog belangrijk kan worden... Hè? naarmate de, de, de het seizoen vordert. Op een derde plek natuurlijk... Valtteri Bottas met 185. En Sergio Perez, de teammaat van Max... stijgt één plek van 5 naar 4... met 150 punten. En vermeldenswaardig is natuurlijk ook weer leuk... Dat Fernando Alonso zich ook in de top 10 heeft genesteld met 58 punten. Nou, we gaan ons opmaken voor volgende week. Want op de eerstvolgende race wordt vreden op 7 november in Mexico. Op ZFN wordt iedere oude oude Platina.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 En tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux celebrations. Qui n'ont pas le cœur aux celebrations. Ja, en uh, wat is het al donker, hè, heren trouwens, uh, buiten? Uh, dat komt natuurlijk door die klok. Die klok uh, die nu uh, terug is gegaan, uh, Cor, had je dat ook wel uh, in de gaten gehad? Of uh, zeg ik nu iets uh, heel nieuws uh, voor je? Ik zie zou kijken van, uh, hm, klok? Nou ja, ik wil er wel wat over zeggen hoor, Rob. Nou? Er had een, uh, een, een wekkerradio staan en die stond nog steeds op de oude tijd. Die staat nou eigenlijk weer goed. Ja, uh, oh, uh, o, jeetje. Ja, ja, als je me lang genoeg volhoudt, Cor, dan hoef je er nooit wat aan te doen. Hey, nee. Komt. Nou, helemaal goed. Dit is toch ook de normale tijd, zoals het hoort? Dit is de nom. Eindelijk voelen we ons weer een beetje normaal. Ja. Het dier van de week nu. Bassi. Mijn naam is Bassi, een leuke man van 2,5 jaar oud. Wegens tijdgebrek ben ik op zoek naar een nieuwe stek. Naar mensen toe ben ik enthousiast. Ja, dat schreeuw ik, uh, want ik ben het uh, echt uh, namelijk...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 811-3420 088-811-3420 Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskermeland.nl Want ook Bassie verdient een thuis. Dankjewel Albert-Jan. Hadden we de eindstand van die, die ene wedstrijd trouwens al uh, doorgegeven. Uh, NEC tegen FC Groningen. Geef me even één seconde, dan zal ik je die geven. Dan ja, dan, dan de... luister ik even naar dit uh, geweldig muziekje. Nou ja. Heb ja, een... heb je hem. Eindstand NEC FC Groningen. Ja. Drie. No. Nee, hè, nee, hè, nee. Inderdaad, donkere wolken dus uh, voor uh, FC Groningen. Daar uh, tijdens die wedstrijd uh, tegen NRC uh, vandaag. Straks om kwart voor vijf gaan we het nog een keertje hebben. Nog één keertje hebben over de bankjes op de boulevard. Daar hebben we een gedicht over gemaakt. Die moet je horen. Maar eerst onder meer deze van Delegation.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 Dat was uh, Sting en een Engelsman in New York. Ja, ik zie je in één keer heel verschrikt kijken, maar dat kan natuurlijk ook wel kloppen, want dat is uh, Halloween. Maar heb jij nog uh, nieuws? Nou, ik heb want je even... bent onder meer ook enkele afstanden aan het kijken, natuurlijk. Ja, ja, ja, en dergelijke. Ja, ik, kan, ik, kan, ik kan drie, drie dingen tegelijk dat Nee, oké, oké. Okay, okay. Maar goed. Uh, ik heb nog drie, of doen we dat straks na het gedicht? Nog drie evenementen die ik nog eventjes Nee, doe ze nu maar even. Goed, oké. Okay. Op dinsdag 2 november aanstaande wordt op de Algemene Begraafplaats Noordduin een lichtjesavond georganiseerd. Deze avond geeft de mogelijkheid om uw overledene dierbaren te gedenken en op een moment van aandacht te schenken. Met een warm ontvangst op de begraafplaats kan het samen zijn in deze donkere dagen een lichtpuntje zijn. De lichtjesavond wordt u aangeboden door de begraafplaats Commissie Zandvoort, Gemeente Zandvoort, Uitvaart, Zorgcentrum Zandvoort en onderling Hulpbetoon. Wilt u uw graf van uw dierbare bezoeker neem dan een zak lantaarn mee. Dinsdag 2 november op de algemene begraafplaats Noorderduin. En het begint allemaal om 7 uur en het duurt tot half 9. En sinds een aantal jaren gaan de vrijwilligers van Stichting Vrienden van de Zuiderduin eens per jaar het duingebied in om onderhoud te plegen. Na de coronapauze van twee jaar wordt, de natuur, wordt deze Natuurwerkdag op zaterdag 6 november weer opgepakt. En iedereen is uitgenodigd om mee te helpen. Deelname is gratis. Aanmelden kan via www.natuurwerkdag.nl www Dan hebben we nog Jutters geluk op de Zandvoortse verhalenmiddag. De zee neemt, maar het geeft ook weer terug. Dat, dan hebben we het niet over lekkere visjes, maar over al die troep die in de zee gedumpt wordt en later aanspoelt op het strand. Voorwerpen te gek om, om op te noemen parfumflesjes, aanstekers, hele en halve poppen, schoenen, brillen, etc, et cetera. Maar het ergste is nog dat het plastic dat jaarlijks aanspoelt, maar liefst 8 ton per jaar. En de, dat juttersgeluk een verhalenmiddag, dat gaan ze doen op 8 november tussen 2 uur en half 4 uur in de blauwe tram in Zandvoort. De kosten voor deze verhalenmiddag zijn 2,50 euro, inclusief koffie en thee. Graag vooraf even aanmelden via 023 3040700 023 304 of E.L.Vrink, pluszandvoortnl e en meer informatie kan je uiteraard ook terugvinden op onze eigen CFM app. En mocht je de app nog niet hebben, download hem dan nu gratis in de Play Store. Zoek even onder ZFM Stamfords en luister naar het geluid. En blijf op de hoogte van de nieuwtjes. Zometeen het gedicht is First Choice. He's got the potion and the when I feel C. Oh you can't imagine what a doctor does. Het is een uh, andere dokter, de Dr. Love, uh, hoorde je inderdaad, uh, de single uit uh, de jaren zeventig. First Choice was dat, zo'n uh, lekkere dance classic. Het is kwart voor vijf geweest en vandaag hebben we weer een uh, mooi gedicht van de dag. Nou, we vertellen het al twee dagen in deze radio-uitzending, Zandvoort op zaterdag en zondag, dat uh, er weer opheft rondom uh, de plek van de bankjes op de boulevard is. De story continues, uh, zullen we maar zeggen, Albertan. We, uh, we gaan straks nog weemoedig terugdenken aan die witte bankje. Ja, weet je nog, die tijd dat ze wel helemaal aan de duinrand stonden, of stonden ze nou aan de straatkant? Nou ja, wat het geworden is, uh, dat, uh, dat is. Uh, nou, dat hebben we al een paar keer gemeld. Hè, dus een gedeelte aan de straatkant en een gedeelte aan uh, de duinrand, uh, zeg maar, uh, bij, uh, bij de zee. Dus de normale plek waar ze ook thuis horen, wat mij betreft.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 Als na verloop van maanden hun mooie, vurige dromen zullen zijn bedaard. Als de hemel voor hen bedekt zal zijn met een grote, zwarte wolken. Zullen zij ontroerd opmerken dat het in een van die straten is, op een van die witte bankjes. Dat zij het beste, het beste deel van hun liefde hebben beleefd. Op juist die witte bankjes. Dat is dan toch weer mooi. Hè? Dan gebeurt het op een uh, zondagmiddag even na kwart voor vijf. Een positieve wending voor de bankjes op de boulevard. Nou, ik vind hem helemaal uh, knap. Het mooie gedicht van de dag ging over de witte bankjes. En dit uh, heeft ook te maken met dat gedicht. Hè? Ja, het gaat allemaal over liefde. ...van Kim Wild en de uh, Four Letter Words. We zitten in Halloween 21, Albert uh, Het zit er alweer bijna op, hoor. Dus uh, wees niet getreurd. En maar, heb je het uh, overleefd uh, allemaal weer vandaag? Ja, maar heb je, de, je, je vriendin heeft gewonnen, hè? Ja, mooi, hè? Mooi. Ja, Utah Leerdam. Ja, hartstikke leuk. In ieder geval, uh, de, die afstanden, die is nou NK... Ja, een dan. Ja, nou, heel Duizend mooi. meter, hartstikke goed. Heb jij je mobiele telefoon trouwens uh, in de buurt? Ja, jawel. We moeten even kijken ja. voetbal. Nee, ik stuur jou even uh, een foto. Die krijgen we zojuist van een uh, trouwe luisteraar uh, van ons programma. Oeps. Ik stuur jou twee foto's. Let op, hè. En dan gaan we helemaal into the Halloween. En vooral die van jou vind ik heel erg mooi, hoor. Moet ik eerlijk zeggen. Oh, nee, hè. Ja, dat ziet er, <laughs> er Je bent gezien? goed uh, te grazen genomen. Heb je hem al of niet? Ja, ik heb hem. Ja, dat is... Uh, omschrijf hem even hoe je erbij uh, uh, zit. Nou, hoe, heet, hoe heet die heks uit, uh, uit uh, die, die, die serie met die Harry Potter serie? Ja. Heb je ook zo'n heks? Ja. Met zo'n hoge puntmuts. En, en, ik heb een bubbelende uh, groentestoep voor me. Met een uh, skelet erachter. Nou, nou, dat is lekker. Dat is één. En jij, wat heb jij dan? Oh, ja, uitgesneden, pompoenen, uitgesneden pompoenen. Wie heeft dat, dat geweest? Ja, dat is Son uit België. John, Leuk. Hartstikke da bedankt. Dankjewel, dankjewel. Top. Dus nou, we gaan nog. Uh, nee, nee, we gaan nog geen plaat meer draaien. Heb je nog wat uh, te melden? We moeten even centenheid volmaken. Nee, nee, klopt. wil je nog een plaat hebben. Volgende week, ja, ik wil nog een plaat hebben. Oh, je wil nee, nog, nee, nee, nee, niet, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, wel, nee, nee, nee, nee. Geen plaats. Volgende, volgende, volgende week zaterdag zijn we er weer tussen 2 en 5. Wat gaan we dan doen, Tijger geitje? Nou ja, dan, dan, dan zitten Zin er, tijd vullen, hè? Is dat. Dat, dat weekend hebben we dan weer de, de, de Grand Prix in Mexico. Oh, dan gaan we naar Mexico. Dan gaan we heb naar je Mexi al zo'n uh, <laughs> zo zo zo ding voor op je hoofd? Sombrero? Ja, sombrero. Uh. Ja, nee, die heb ik niet. Ik heb wel zo'n masker. Maar daar, daar vieren ze Halloween een ja, week later. Nou, ja, ja, precies. <laughs> Heel goed. Heel goed. Ja, volgende week Mexico. Uh, Max gaat weer winnen. De spanning stijgt. Max, winnen toch of niet? Nou, ik zou het wel heel fijn vinden als hij zou winnen. Maar het kan per race weer wijzigen natuurlijk. Zeker, zeker. Dus nee, ik ben erg benieuwd hoe dat gaat aflopen. We hebben nog drie voetbalwedstrijden vandaag. Twee zijn er om ja, kwart, ja, daar kwart voor dus, vijf daar gestart. En eentje vanavond om acht uur nog. Uh, ja, de Echt acht... bord op schoot wedstrijd. Echt een, ja, maar wat dat betreft, omdat er gisteren al zoveel uh, uh, wedstrijden zijn verspeeld... is dit voor vandaag een karig, uh, karig uh, gebeuren. We gaan dus uh, even kijken. 8 uh, uh, uur Go Ahead Eagles tegen Fortuna Sittard. FC Utrecht is 9 uh, minuten bezig. Die ontvangen Willem II. En we hebben ook nog RKC uh, Waalwijk ontvangt SC Kambuur. Die zit allemaal in de tiende minuut in Waalwijk, tussenstand 0-0. FC Utrecht, Willem 2 ook nog steeds 0-0. Dus wat dat betreft liggen we op schema. Wij zeggen bedankt voor het luisteren en uh, fijne zondagavond. Dag. Doei doei. Some things in life are bad. They can really make you made. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle. tak grumble. Give a whistle.